In Zuid-Limburg is de politie bezig met het beëindigen van een illegaal feest. In de bossen tussen Meersen en Stijn zijn 100 tot 150 mensen bij elkaar. De politie vond hen na een melding. Omdat het zoveel mensen zijn, is de mobiele eenheid erbij gehaald. De politie weet nog niet hoeveel mensen er zijn opgepakt of beboet. Gisteren nacht werden er op meerdere plaatsen ook feestjes beëindigd. Vorige week zaterdag waren er zo'n 300 mensen uit het hele land... op een feestje bij Hilversum. Uiteindelijk werden er twee mensen gearresteerd. Een automobilist is in Didam in Gelderland op een woonhuis ingereden. De pui is daarbij vernield en de brandweer moest het huis stutten vanwege instortingsgevaar. Er is niemand gewond geraakt. Volgens de politie was de bestuurder van de auto niet onder invloed. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De orkaan Goni is aan land gekomen op de Filipijnen. De orkaan is van de zwaarste categorie en wereldzwaarste van dit jaar. Goni kwam aan land op het hoofdeiland Luzon en trekt waarschijnlijk ook richting hoofdstad Manila. Op veel plaatsen staat al sterke wind en vallen flinke buien. De autoriteiten verwachten dat 19 tot 31 miljoen mensen last hebben van de orkaan. Zeven jaar geleden trok er ook een orkaan van dit formaat door de Filipijnen. Die kostte aan zeker 6300 mensen het leven. In Engeland, Oostenrijk en Portugal zijn zware coronamaatregelen afgekondigd. Gisteravond maakte de Britse premier Johnson bekend dat Engeland opnieuw in lockdown gaat. In elk geval tot 2 december. Ook in Oostenrijk komt er een lockdown met een avondklok. En in Portugal gaan delen van het land op slot. Het gaat onder meer om de regio's Lissabon en Porto. Het weer nog. De komende dag veel bewolking met soms regen, vooral aan het begin van de middag. Staat een zuidwestenwind bij 15 tot 17 graden. Maandag een stuk zachter, dan kan het, wel met wind en regen, 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 I'm not the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 I'm Sloten altijd goed, dus ik het nu niet ver. I hate, but it's not a solution. Try my best, buddy. I'm just a you. Until you believe it, that you're better off numb and not feeling. But there's a sky if you jump through the ceiling. Oh. Walk me out of this life institution, no. am my best buddy. I'm just a you.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 his words forever remain with modern-day problems because yeah. of ignorance surrounding me and my constituents. Uh, too many affected, too many lives diminishing. Awesome. Nobody save Protestants, Jews, Blacks and whites, Latinos and Asians. Pray together, let's fight. We better unite as genocide, chemical war and the rich and the poor. Know that God delivers a cure. It's a shame our reality is devastating. People praying for a cure and dying while they waiting. Ask the Lord for the comfort and the shrimp to face it. All the kids with dreams won't get the chance to chase it. Makes me sad, think about the lives they would have had. Think about the orphan babies got no moms and dads. How can we sit back and not try to make it right? We gotta come together, we gotta fight for life. Somebody tell me what's going on. We got human beings using humans for a bomb. Yeah. But everybody wanna live. So yeah. nobody really wanna die. You feeling me right? I can't be watching people die. Watching people cry. Let me break it down for a minute. I'm a...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 de zon breekt door. Achter volgt mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen. Daarom ik dicht lig. wakker in mijn bed. hoofd vol met gedachten. De tijd ik lang door. Slapeloze nachten. de zon breekt langs door, ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik slapeloze nachten, slapeloze nachten, lig alleen in bed. Denk alleen om morgen.